Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Tot het staakt het vuren zondag ingaat in Gaza voert het Israëlische leger nog volop aanvallen uit. Gisteren werden er bij bombardementen meer dan 70 Palestijnen gedood. Later vandaag wordt er in de Israëlische politiek gestemd over het akkoord met Hamas, vertelt correspondent Nasra Habiballah. De verwachting is dat er een meerderheid wel voor die deal zal stemmen. En bovendien lijkt het dat er achter de schermen al van alles in werking wordt gezet om ervoor te zorgen dat zondag dat staakt het vuren zo. Is zo van start kan gaan. Het exacte tijdstip zondag is kwart over elf ochtends. Tot die tijd zal Israël de gazastrook blijven aanvallen, is de verwachting. Vanuit Nederland is er vorig jaar voor 129 miljard aan landbouwproducten aan het buitenland verkocht. Dat is bijna 5% meer dan een jaar eerder. De top 3 van producten die het meest werden geëxporteerd, bleef hetzelfde. Zuivel en eieren op 1, bloemen en planten op 2 en vlees op 3. Zo'n twee derde van alle export is ook echt door Nederlandse boeren en tuinders geproduceerd. Vakantiegangers kiezen er vaker voor om Schiphol links te laten liggen en te vliegen vanuit het buitenland. Dat staat in het AD. Reisorganisaties zeggen tegen die krant dat ze steeds meer klanten vanuit Duitsland of België laten vertrekken. En dat is voor een gezin soms tot wel 600 euro goedkoper. En het wordt een spannend weekend voor de 170 miljoen Amerikanen die op de app TikTok zitten. Vanaf zondag is de app namelijk wettelijk verboden. Alleen de hoogste rechters kunnen dat nog tegenhouden. Maar deze techdeskundige denkt niet dat dat gaat gebeuren. Het ziet, grotendeel ziet het er grotendeel toch naar uit dat de rechters met name mee zullen gaan in, in het, uh, de opdracht van Biden... om uh, ja, de gedwongen verkoop of de, de band door te laten gaan. En dat zou als het goed is, zou dat vandaag om... Uh, 10 uur lokale tijd gepubliceerd moeten worden. Het TikTok-verbod komt doordat het moederbedrijf achter de app Chinees is. In de VS zegt dat China TikTok gebruikt voor spionage. Het weer dan. Het is mistig en bewolkt. Alleen in het zuidoosten kan later de zon doorbreken... en het wordt maximaal 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 men richting Amstelveen. Voor Amstelveen staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. A10 tussen Lansmeer en Zeeburg aan de noordkant van Amsterdam. Daar is een spoedreparatie aan de gang. De vertraging is 10 minuten. En tenslotte de N522 Bijlmermeer richting Amstelveen... voor de aansluiting met de A9. Twee kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. You missed the boat that day. He left the shack. But that was all he missed. And he ain't coming back. He a two-stone bar in a jig joint car. He made it stop. Just long enough to grab a handle off the top. Next stop down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 Soms dan leken dat ze bijna zat te dromen. We vroegen wel eens wat er was gebeurd en of oh wat ouders gingen scheiden. Maar Monica die haalde dan haar schouders op bij alles wat we zeiden.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 But I will keep you up